Goedemorgen, ik ben Dilketeertsa. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Kabul stijgen al de hele ochtend weer vliegtuigen op. Amerikaanse, Franse en Duitse toestellen hebben diplomaten en Afghaanse burgers geëvacueerd. Nu de hoofdstad in handen is gevallen van de Taliban. Er is ook een Nederlands vliegtuig die kant op gegaan, maar voor zover we weten is dat nog niet geland. In de Tweede Kamer begint nu een debat over de situatie in Afghanistan. Veel Kamerleden zijn kritisch, vertelt verslaggever Lars Geert. Ze zullen vragen hoe het toch komt dat dit allemaal op last minute geregeld moet worden. En ze zullen ook vragen hoe het gaat met de evacuatie van alle mensen die naar Nederland mogen komen. Het kabinet wil tot nu toe alleen ambassadepersoneel en tolken evacueren uit Afghanistan. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat alle Afghanen die Nederland ondersteund hebben worden opgehaald.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 Een tatoeage van een fles Bacardi Lemon, dat kan natuurlijk ook. Zanger Mart Hoogkamer gaat ervoor. Vanwege het succes van zijn zomerhit: Ik ga zwemmen. Ik ga zwemmen. Het wordt aan het ANP waar hij zijn inspiratie vandaan heeft gehaald. Hij was op een schrijverskamp met lange Frans en zat in een jacuzzi toen hij zin kreeg in een drankje. In de ijskast stond de fles Bacardi Lemon en het idee was geboren. En dat succes wil hij vieren met de tatoeage. Het weer in de loop van de dag trekt het steeds meer dicht en vanmiddag kan het af en toe regenen. Het wordt een gaat of 17. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin van de ANWB.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 Ja, zit maar één? één eigenlijk. Ja, en dat is ja, eigenlijk toch is het, ook wel uh... de meest uh, belangrijke. Want het was 44 jaar geleden dat dit... Uh... Ja. Lijn, <laughs> waar is Leen heen? 44 40 jaar, 40 jaar geleden. geleden. Ja, zoiets. En uh, ik kan me nog herinneren. Ik kan me nog goed herinneren dat ik tegen Frank... Want Frank en ik zeiden uh, op school al... Want we hebben natuurlijk op de Gertema gezeten. Uh, tegen elkaar. Wij moeten wel beroemd worden. We hadden het er net over. Oh, bij, ja. bij ons is het uh, dan gelukkig niet gelukt. Maar uh, uh, voor Frank wel. Een soort van... Een bepaalde periode. En toen zei. Uh, en toen op een gegeven moment uh, uh, zat ik in de uh, uh, studio van Radio 3. In de kantine daarboven. En ik zat met. Uh, um... Kom, hoe heet die? Hij is overleden ja je heb je dus op de opgezeten. Dan, dan weet je niks meer. <gij> nee, ja. Dat is het dan onthoud je dan. niks, hè? Nee. nee. Van Toppen? Alfred Lagarde. Alfred ah, Lagarde. Big L. van oh, Veronica. Ah. Dus ik zat bij Alfred. Uh, uh, en ik zong... Uh, ik, uh, dat nummer was een uh, nummer 1 hit. Koken uh, in my brain. Ja. En ik zong... Ik ga wegleen, maar ik weet nog niet waarheen. Toen zei hij, dat moet je opnemen, man. Dat is leuk. <gij> en ik, dat vind ik echt grappig. Ik denk ja, waarom niet? En ja. toen had ik een vriendje en die heette uh, Michel Dame. Kijk, en die, die kende uh, uh, uh, iemand, die had een studio in, uh, in Den Haag, de Rainbow Studio. En daar hebben we dat opgenomen maar met de vier En jij voor ervoor dat Frank paardenkoper op dit moment nog steeds. Mentaal frak is. Ja, eigenlijk wel. Nou, hij komt net binnen. Ja, ja goed. goed ja. Zet even je koptelefoon op. Uh, ik heb een kopje koffie, koffie voor je. Ja, ja, groen mooi, kopje. Groen mooi. kopje, Frank. Groen. Kopje. Je dan moet dan je dan niet dan dan in een groen kopje en een geel kopje. Ja, maar haal in de gaten dat andere groene kopje is van Tino. Ja. We hadden het namelijk over ja. dit, uh, Frank. We hadden, hadden het even over dit. Het groene kopje van Frank. dat gaat niets boven heerlijk bakjes en man. mannen. Koekoek. Weet je beetje varkensvet boven. Luister, we hadden het over dit. Ik weet nog niet waarheen. Oh ja. <laughs> 44 ja, 40 jaar, 40 jaar geleden. Jaar geleden. Ja, jeetje man. Ja, tijd vliegt als dus je lolle. Zo. En 23 september... Dus dat is volgende maand, zeg maar. Ja, ja, ja. 44 jaar geleden stond hij op nummer 10... in de top 40. Kijk. Nou, dat is toch wel voor een eerste plaat? Hulde, hulde, hulde Hulde, hulde. 10 hitte, dus zwaar. Okay, zo ja, ja. goed gezongen 44 jaar ja, ja. geleden? Ja, ja. ja, ja. Een ik Dat ik toen voor het eerst een beetje aan vies voelen... in een bushokje heb gedaan. <laughs> ja. Ja, ja. ja Van die eerste 44 jaar kun je niks zeggen, nee, nee Nee, nee. ik was 10. Dus ik had altijd een beetje moeilijkheden met fietsjes... en dat soort dingen in die periode. <laughs> ja, je rijdt nog steeds met zijwio's, ja. Ja, ja, ja, ja. En van die flapperende kant, uh, krantentassen. Dus, uh, ik... kranten Goed, ja, de flapperende kranten Goed, jongens. Er kwam de tien over uh, tien. Uh, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. goedemorgen. Laten we maar eens even met een plaatje beginnen, want uh, dan is iedereen een klein beetje zwakker. Ja. ja. Ja, ik weet niet. Uh, jij hebt nog niks moet uh, klaarstaan moet eigenlijk. Als uh, jij hem opzet en uh, openzet, dan uh, komen we wel wat, uh, in. Zit je nou het gapen, Frank? Nee. Ik nee. heb natuurlijk wel het openstaan. Kijken of mijn mond er nog doet. <laughs> Ach. Oh, de Beatles. Nee hoor, Wings. Oh, Wings. Dank je. Dat is zo leuk dat ze bijna vergeten dat die plaat ook op een gegeven moment een keer afloopt. Hè? Winks. Waarschijnlijk een Waarschijnlijk een radiaalband radiaalband Ja, on the run. On the run. Ach, ja. Nou, Frank. Ja, oké. Okay. Ken jij Hans Kroeze nog van uh, CNR vroeger? Ken je die nog? Watermaatschappij bar... CNR. Watermaatschappij CNR. En die heeft. Uh, uh, en ik had het op Facebook gezet over uh, zeg maar het, uh, het gegeven waar we uh, mee te maken hebben. De vier, 44 jaar, een uh, dingetje. En uh, die komt terug met een, uh, met een, ik moet hem even zoeken hoor, hij was zo grappig. Kun je het even klaarzetten de volgende keer? Ja, ja dat, ik eigenlijk doof, moet, dat had ik eigenlijk moeten doen. Uh, dat ik eigenlijk uh, maar... maar hij had een, een, een biografie van dingetje. Dus ik ga hem nu uh, zoeken. Biografie, en, ja een bio. Wij maakten altijd, er werden altijd bios gemaakt. Oh, oh ja, pers. pers, ja, ja, ja, ze en, en een lulverhaal. En een lulverhaal. Omdat dat je geweest, in, dat die in die niet tot tien stond. na ja, ja, ja. een uh, nou, echt... succesvolle tournee in Las Vegas. Ja, helemaal ja. zetten. Ja. Dat is nog veel, is nog veel en veel erger. Nee, nep <laughs> uh, optreden neppe in de Holland gezien. Ja. En hij was echt. Over nep, wat het net over. Vroeger gehaald bij, we hadden het over rotgeintjes. Ja. Dat vroeger bij Jan Monnikom haalden we een aantal dingen altijd. Ja. Jeukpoeder. Jeukpoeder. Dat kon je ook zelf maken door, ja, door de binnenkant van Roze bottel. Ja. Uh, die zaadjes. Dat deed je ook in iemands kleding. Weet je wel wat goed helpt tegen jeuk? Nou, krapsalade. Krapsalade. salade. Krabbe salade. Krabbe. Maar sorry, ga door. Ja, ja. Oh, dat was het. Ah, ja, dat is grappig. Hè. Maar niets meer. Licht niet meer, ja. ja, ja, ja. Twee, twee, twee, twee, twee maal keer daags. Ja, morgens dun, en dun, avonds. Aan, dun aanbrengen, ja. ja. <laughs> Wel dun, dun aanbrengen, <laughs> Met, sorry, dus met schaar Met ja, schaar aanbrengen. Ja, scharen. Mijn. Uh, mijn, Nou, wat het ja. dus ook. Wat we hadden het over rotgeintjes. Ja. Net, toevallig. Weet ook niet waarom. Dat Ger altijd rotgeintjes uithaalde. Uh, en hij had, uh, had het over elektrische pen. Die had hij neergelegd bij, uh, bij Tom Mulder. Bij de radio. Je moet je een boek schrijven. Want je had een pen ja. bij elektrisch. De stinkbom. Ja. Ik, weet, ik denk niet meer dat die er is. Nee, vroeger had je wel, denk ik dezelfde tijd, strontspray. Oh ja, gewoon een spuitbus. Want ik had een uh, collega die had het voor de gewoonte om. Uh, met sommige mensen om de afdeling zo'n hele afdeling te vergassen. Door onder de bureaus flink te spuiten. En dan zat iedereen elkaar zonder iets te zeggen aan, aan te kijken. En Ben jij het? We gaan geen bonen Vredelijk. heen. Dat soort oh, dingen. Ja. Ik wist niet hoe ja. bestond stront. Ja, ja. En jongens, ik heb hem gevonden. De bio van dingetje. De nou, bio van dingetje. Nou. Beroep terminal supervisor. Ik had altijd piloot willen worden. Maar ik ben allergisch voor aluminium. Hobby's, reizen en Amerikaanse auto's heb al mijn zwemdiploma's. Mijn stam stembanden, radiaal, waren al heel vroeg ontwikkeld. Ik vind zingen heel erg leuk. Ik kan het ook heel goed. Ik heb al 13 jaar les bij Ene Marco in Wenen. Ik, ik ben ook nog padeldrager geweest. Maar ik moest stoppen van de dokter omdat ik likdoorns had. Toen ben ik bij de KLM begonnen. En klom al spoedig op tot terminal supervisor. Maar de showbus bevalt wel. Moet genoeg zijn. Terminal, waar werken we nou ja, in het crematorium ja. of zo? Dat nee, wel dat wel. Was, ja, eh, Toen ik bij de KLM kwam, in eerste instantie via Rampstad uitzendbureau. Later ja. werd ik gevraagd te blijven, dat was er nog in die tijd. vroeg alsof je wilde blijven. Ja, dat was werkzoek. Thouwens ja. is nu ook werkzak. Ja, dat, dat las ik net Jan. ja. Misschien maar uh, de KLM had toen de tijd net van Alitalia het hele computersysteem aangekocht, dus passage en vracht. Het was een beetje voor toen ter tijd als je het vergelijkt met nu. Een Italiaanse computer, net die trein die je van ze kochten. Ja, top maar, maar dan beter. Nou, ja. inderdaad, dit was, in, in tegenstelling tot het uh, vira verhaal was dit een goed uh, oh, okay. project. Maar dan had je dus een aantal codes om ergens in te kunnen komen in die veldjes. En een daarvan was TS'er, Terminal Supervisor. Dat en dat was jij. Een, een, nou ja, ik had gewoon zo'n code, maar ik had ook RS en andere codes en zo. Maar goed, dus dat. Dat heb ik er maar van gemaakt op de tijd. Terminal, super. Vond ik toch, maar ik het, wel grappig was. Ik had toen uh, in... Uh, welk, dat was ook ik nee, Ride on. Weet je wel? Ja, ride dat? on. Ja. Op een gegeven moment moest ik bij de baas komen... Dus dat is niet al te lang nadat uh, in... Uh, nee, je had een heel verhaal, had, stond er in de, in de in ja, story was, of in een yeah. blad. Uh, over, wat had Frank gezegd dat ja. hij... Uh, drie jaar na Tenerife was dat. Is. Ja, dat hij dat in de toren zat en dat hij die, die, die, die vliegtuigen binnen ja. En hij zei, ride on, uh, ja. startbaan 3. Ride on. Ja, hoe gaat dat dan? Ik zei nou uh, KL642 of KL641, uh, proceeding. Nee, uh, en dat leek op de, de, de uh, in Tenerife. Ja, yeah, ride right on. KL641, oh, ride right on. Dus dan gingen mensen meteen bellen met de RLD, want we zijn natuurlijk Nederlanders. Ja, dat verbaast me helemaal niet, dat vliegtuigen tegen elkaar op rijden. Als dat zo'n is, in de toren <laughs> ja, dan, dan, kan je, dan ben je kansloos. Oh, je mag maar drie uur achter zo'n uh, zo ding zitten. Ja, dat is een heftig, uur. heftig beroep Bij hoor. Je de vriesje uit van dat is de luchtverkeersleider, of was dat, dat ja. rijdt mensen op. Je mag drie uur zitten en ja. dan moet je stoppen, want dan word je een beetje gek van die groene stippies. Ja, dat denk ik ook. Ja, he? dat is natuurlijk best maar ja, dat, weet je dat, overigens, over verantwoordelijk een verantwoordelijk uh, hij hij leeft niet meer. Udo, Udo J. Buis dat was vroeger de verslaggever van de, van de koerier... van de van Dagbatoest en zo. Ja. En die werd toen woordvoerder bij, de, bij het Martinair. Ah. En toen was die ramp in Faro geweest... Ja. En toen, het was echt verschrikkelijk wat die man toen zei... en toen werd hij gezegd, ja, hoe gaat u de overledenen terugrepatriëren? Weet je, want het waren er best veel. En toen heeft hij gezegd, hoeveel overledenen gaan er in zo'n kist? Maar hij bedoelde dus een vliegtuig. Maar dat is, ja, echt seriously. Dat is echt, een tijdje lang bleef dat bij hem, ja. Hoeveel mensen gaan er in zo'n kist? Maar een kist is natuurlijk gewoon een vliegtuig. Ja, best een dingetje. Of dat soort dingen in de Over dingetje gesproken. Ja, echt, nou, ik... Ik kan niet wat jij kan, maar ik zou, als ik het wel zou kunnen, een boek kunnen schrijven over uh, mensen. Ja, beginnen er eens mee, je hebt tijd. Lucht, uh, Luchtvaartverhaal. Uh, <laughs> wat wij daar allemaal hebben meegemaakt, jongen, dat is echt ongelooflijk. Hé hey, jongens, gaan we nog een plaatje draaien of gaan we even stilstaan bij, uh, bij Zwaantje? Wat jij wil. Ja, Zwaantje. Ja, laten we daar zwaantje. ook uh, maar even wisselen. Zouden we eerst maar een plaatje draaien en daarna. Ja, ja. Heb jij wat klaar staan? Ik katten? ben helemaal klaar. Ja? Goed. ja? ja? Allemaal. Op. Oh! Uw! Uw! Uw! vroeger ja, ja. Kom ja. maar doors. This is how the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. Yeah, yeah. How can she lose? What's up? She used thirty six, twenty four, thirty six. What a winning hand! Cause oh, she's a big house. She's mighty, I my just letting it all. Even nog over de KLM, man. Ja. Uh, voordat de moslimterroristen waren uitgevonden... mochten mensen die goederen kwamen afhalen... en ze ook stoffelijke overschotten... die konden nog het vrachtterrein op. Dat noemden wij een tot dan de voorlood. Dus Dat was het vrij gebied, daarachter was douanegebied. En dan uh, kon het gebeuren als een stoffelijke overschot was aangekomen op Schiphol... dat mijn familie daar al uh, opa stond op te wachten. En dan stond er een uh, uitvaartclub ook uh, geregeld Om het over te, Om te nemen. Om de, kist de zinke kisten, toch? Komt ja. De, ja. Maar op een gegeven moment uh, was er een van de uh, handige figuren die dacht: uh, ja, dan moet ik twee keer rijden? Twee stoffelijke overschot aan boord. Dus die had twee kisten rechtop gezet. Een spanbandje erom. Nee. Dus dan staat zo'n familie <laughs> daar en dan vraagt zo'n kindje: wie is opa? Weet je wel. Oh? Dus dat ja. er twee kisten. Holy <laughs> oh, <die vrouw. laughs> fuck. Dus het meteen klaar, het heft oh, laat staan, wat wordt al afgemaakt de zak weg. Ja. ja. Dus dat was echt uh, bizar, jongen. Ja. En, en ook een keer een ventie en. Uh, Spanje, met zijn hoofd in een vliegtuigpropeller was gelopen. Kroos. Maar die was gewoon in een soort veredelde kartonnen doos vervoerd. Op een muren, jongen, die muren. Je bedoelt het? Je meent het. Het zat gewoon een uh, soort uh, roze uh, vloeistof. De kist. Kortom, kortom al die ja, mensen lieten zich dus Lekker. niet kisten. Ja, ja, Ze lieten nee. zich Frank dus van de niet de... allemaal. Frank, nee, doet dan. Ja. Frank doet ook kinderfeestjes voor de niet weten. Ja. Ja. Dus, uh, ja, en dan over... komt hij met die spray langs hè, die hij meegenomen heeft vroeger ja. op zijn werk. Hè, want en dan, uh, dan, dan de kunnen boekspraak. de andere kindjes ja. raden wie van de kindjes in de broekje heeft volgen ja, ja, hier. Precies, ik niet zeggen. Van de week heb ik gewoon een uur wakker gelegen. Omdat ik een hele... Kun je even een helikoptertje doen? Die hoorde ik dus 's s'nachts om een uur of drie, vier, vijf. Geen idee. En ik denk, wat the fuck moet die helikopter nou? Nou, er moet iets of iets in zee gebeurd zijn. Ja. Nou, schippen. Uh, uh. Maar het is inderdaad een overval op de Engelbertstraat... met schoten om kwart over vier afgelopen week. Ja. En daarom hing een helikopter erboven. Dus daarom werd ik wakker. Ja. Dat, maar het was, want daarover is dus ook een tweetal lezingen, begrijp ik. Dat het toch geen overval... Nee, maar wel, is het er was in ieder geval, die helikopter hing ja. daar vanwege dat Ja, die incident, komt ook niet zomaar zuizen. Het was geen kinderfeestje. Nee. nee. nee. nee. Ja, Denk ja. ik. Heftig. Maar ze hebben geen uh, inslag gevonden van kogels of wat, heb ik begrepen. Misschien heeft iemand heeft op een boterhamzakje over. geslagen. Ja. Dat, zou dat zou kunnen, kunnen ja. ja. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Ik zet uh, Dirk op de zaak. Dirk. Toch niet uh, mijn ex -wager? Ja, ah, die heet ook dertig. onze Duitse inspecteur. Ja. ja. Oh, dat is ik denk ga je erop zetten. Nee, die zaak is dat, is dat yes. ja. ja. ja. ja. Um, die dat. Ja, ik ik ja, ja, uh, is Ja, precies, Even kort over Zwaanke hebben. Tony Zwanenburg is ons ontvallen. Ja. Uh, Enige dagen geleden. En dat is heel triest. Dat we hem allemaal. over 44 jaar. Ik weet niet hoe lang ik hem al ken. Hij kon hard rijden. Zo. En niet zo zuinig ook hoor. Hij heeft natuurlijk een legendarische uh, trackwekker, die gekke zwaantje. Ja. Want die maakte op een gegeven moment, uh, toen Steve McQueen volgens mij een of andere auto stunt moest doen op het circuit waar zogenaamd Steve McQueen in zat. je ziet die auto gaan, over 360 op een rechte end achter elkaar. <laughs> nou, daar zat zwaantje in. Echt waar? Ja, ja, ja. ja, ja. Hoor je? Ja, ja, zwaantje heeft, die, die kon die natuurlijk... Kon, die kon, Net als Jantje Lammers, en het waren natuurlijk goede kameraden ja, ook. Ja, ja. uh, Frans die Furris en al die jongens die er zaten, Krippendorffie, al die gasten uh, die op de slipschool zaten. Die konden natuurlijk een, een, een auto in een, in een winkelcentrum keren, zonder ja. door een handrem te trekken. Ja. En dan kon Zwaantje natuurlijk ook. Dus Kees van Dongen, lang... vergeet die ook niet? Ja, de, Kees, de donner, ja, Kees ja. woont niet op. Ja, verderop, ja maar. heb je ook ja. onder Kees. Ja. En uh, ja, die kon natuurlijk als de gek. Ik ben heel vaak bij hem op de slipschool geweest, toen hij daar nog werkte. De afgelopen jaren zagen we wat minder. Het ging ook niet heel goed meer met hem, volgens mij. Nee. Na het overlijden van Mieke van zijn vrouw. Nee. Dus Sneer. we wensen Norman zijn zoon heel versterkte. Want het is wel een verlies. Zwanenburg was een, vind ik, een, een legendarische ja, figuur. Het Absoluut. Het Absoluut. Ja, In al opzicht, Ik heb hem nooit zacherijnen gezien. Dat nee, is ja, het, altijd gewoon nee. ja. ja, ja, uh, een upside. En nogmaals, uh, ja. zo gebruik je ah, dat ja, aan het einde. Dus, uh... Er zijn wel eens momenten dat ik uh, als baanspuiter, dan tussen de middag. Bleef je de je de de over. Eind, ja, ja, ik heb hem ook meegemaakt. Dus uh, dan, dan bleef je over. En dan was het slotenmaker die kreeg dan een gebakken eitje <laughs> met overmoltine. Maar over Montine, ja ja ja ja, dat was zo en ja gewoon ja, ja, gewoon gaat ja, ja zoiets. Chocolaten, over Als het er niet was dan was het hok te klein. Ja, Bij, ja zeker. Weet je teruggestuurd naar Leek? Moest, moest je het wel halen? Dus, uh, want over Maltine, leek, niet in huis. Ja, dat was leek. Heel, de kruidenier in Noord. Ja Leek in, ja. uh, in oud Noord. Ja. Ja. Was dat de vader van Herman Leek? Ja die. Ja de oude Herman Leek. Herman en de dode ja, maar goed, Weet je wel? Maar goed. Ja. Uh, uh, dat was dan uh, dat. Hè. Maar Slootmaker wilde nog wel eens een beetje inhalig zijn. En dan boerde hij en dan was het op een gegeven moment... Smanenburg zit niet zo viste boeren een onbeschofte boeren. Hij oh, dus kreeg altijd de schuld. Omdat hij die, die kleinste food. was ja. natuurlijk. Dus, uh, ja, ja, ja, ja. Maar wel de snelste. En dus, ja, dat was hij zeker. Hey, hebben, we, hebben we nog last van uh, Hans uh, Botman? En we dat, dan. dan moet ik hem uh, gaan. Uh, uh, ga je even door? Dan ga ik hem even bellen. Hij maar is er al een half elf. Is dus die ah, uh, aan de beurt? Uh, nou, ik ga hem nu bellen. Dus dat hebben ik tegen. Dus even twee maar het, We gaan irritante mensen bellen tien minuten of zo. Nee, Hans is een schat. Oh, dacht, je zei dat het irritant was. Net. Nee, natuurlijk Ja, niet. toen de camera uitstond net. Nou, <laughs> oh, staande oh. uitzending heb ik hem. Dus uh, ja, zeg het ja, maar, goed. Hans. Uh, goedemorgen, Hans. Oh, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, ja. Hans. Hebben jullie er last van me, nee, toch? Nee, natuurlijk nee, nee, uh, nee, nee, niet. Waarom uh, van je, Hans? Oké, <laughs> oké, okay, okay, okay. Ja, echt hoor. Hé, hey, en uh, de, de GP gaat door, hè? het maar, ja, Hans. Uh, sorry, wat zeg je? <laughs> Of zo. de Grand Prix doorgaat? Heb je nieuws? Nou, volgens mij wel, ja. Oh. Of, of heb jij twintig uh, kleine dinky toys en gaan we dat uh, zien of zo? Ja, je, je radio staat aan, denk ik. Zo, hè? Maar had jij nog uh, in jouw verzameling twintig dure dinky toys... en gaan die het uh, doen op 2, 3, 4 en 5 september? Weet ik veel. Dure dinky toys? Ja, ja, het, gewoon, het is gewoon een, uh, een beetje een. Uh, ja, ga door. Je nou weer een grap te maken. Ah, ja. Ja, maar. Het, is, het, het mislukt een <laughs> beetje. <laughs> Doe dat nou niet. <laughs> wah, wah, wah. Maar goed, Hans, ben je er nog? Ja, ja, ja. inderdaad, we nog uh, 460 en een half uur. God. En dan gaan de rode lampen uit, he. Dan gaan de rode lampen uit. Hupakee. Ik dacht dat die rode lampen altijd ergens anders voor waren, maar. Uh, ja, ja. Dat is in Amsterdam, ja. Ja, dan moet je er wel een beetje tegen. Harde... Maar, uh, nou ja, goed, uh, 67.000 toeschouwers, 70.000 misschien. Dat betekent toch dat er 35.000 uh, ja, niet mogen komen, hè? dat is duidelijk. Ja, ik weet dat Robert van Overdijk inmiddels al begonnen is met afbellen. Dus... 18, april, eh, 18 april, ik krijg het ook te horen, de 18e. Ik denk dat ze dat per mail doen, ik denk dat wel mensen hun mailbox wel goed gaan bekijken. Ja, het moet voor de 18e, nee, de 18e 18 uiterlijk, dat is morgen. Dus, uh, nou ja, het uh, zal erom hangen of je wel of niet kunt. Heb jij ja kaarten, uh, Tino? Tino is nu net weggeroepen. Die, is hij uh, die, weg. Die, hij uh, ja, loopt weg. Of jij kaarten hebt, Tino? Dat was de vraag uh, van Hans. Ja, ik heb uh, kwalificatiekaarten. Oh, kwalificatie? Ja, omdat je dan. Het, dat is eigenlijk het allerleukste. Die race kun je thuis beter op tv kijken. Sorry. Maar, um, nee, dat is waar. Maar ik heb weer een mailtje dat ik op 18 op de 18e augustus te horen krijg of ik bij die 67% hoor. Ja, dat komt ja. Dat is dus morgen, hè. En, ja. Uh, nou ja, ik weet niet hoe ze het gaan doen. Uh, misschien gaan ze het op postcode doen. Dus dat zou kunnen. Ah. Dat mensen die uh, rond Het zou slim zijn. Dat scheelt minder traffic weer. Dat die inderdaad wel mogen komen. En ja de, uh, mensen uit Assen en zo. En dat soort mensen. Die uh, dan misschien niet. Dus dat <laughs> Maar, het, het, het, het, het, het, het spannend worden. Hè. De NS heeft gezegd dat ze die treinen toch allemaal laten rijden. Die uh, vijf, om de vijf minuten gaat Ja, why not? 10.000 mensen per uur, dat gaat allemaal wel door. Maar uh, ja, het zal toch een afgeslankte vorm van de Grand Prix worden. Hè, met uh, de feesten eromheen en dingen. En want uh, als ik die, die, die man die voor voor voor Beyond uh, was aangetrokken. die heeft even de hoogste genoemd wat er nu is. Hè. Nou, dat zijn die, die twee musea die, uh, die aardige dingen hebben. En het reuzenrad staat en er is een skelterbaantje. Maar daar blijft het wel een beetje bij, hoor. Want uh, er zal weinig uh, meer gebeuren. Geen grote DJ's, geen... Uh, nee, geen... maar er staan natuurlijk op het circuit zelf staan wel dingen waarschijnlijk. Uh, steentjes nee, met maar spullen. Ook, spullen. Daar die, ook daar die, die, die uh, DJ's komen allemaal niet, hè. De poli nee, nee, nee. gaat ook niet door. Maar goed, het uh, zal op de tribunes wel één groot feest Ik wou net zeggen, het maakt niet uit. Uiteindelijk uh, nee, zijn we gewoon ja, ongeblijt, toch? Blijven, we doen het blijft het geweldige De die we straks hebben. En er staan natuurlijk overal uh, uh, wagens met, uh, met uh, spullen verkopen. Ja, dat Beetjes en, en, en gedoe. En, precies. En, precies. En broodje bokworst. Ja, ja, ja. Ja, broodje borst inderdaad. Dus ik denk dat de sfeer er wel in komt. Ja. Hé, hey, nou, hoe goed is het dat we... Nou, goed, goed, goed, goed. Maar die 33% is natuurlijk precies het, uh, het startnummer van Verstappen en het uh, is een soort magisch nummer aan het worden. Je ja, ja, dat dus filmpje he? gezien Verstandsvoorstel. Ja, ja, ja. Leuk hè? Ja, Waanzinnig leuk. Misschien hebben ze daar misschien een grapje voor Rutte geweest, dat zou kunnen. Ja, dat is een grappige man die ja, Rutte, pak ja. hem niet uit. Dan krijg je volgend jaar een voorkeursbehandeling, dat hebben ze wel gezegd. Ja, Misschien krijg je dan wel een VIP-kaart, dat zou kunnen natuurlijk. Maar goed, uh, ja, uh, maar eerst krijgen we natuurlijk de Grand Prix van uh, Spa-Francorchamps nog, in uh, België. Zo, hoe vind je dat verhaal van die directeur? Nou, nou, nou, nou. Ja, nou ja, dat wou ik net zeggen, want daar is een enorme uh, romp uh, gebeurd. Die, die directeur, die was al vijf jaar directeur. Directrice. De, nou, directrice vrouw inderdaad. Mag niet meer, hè? Dus directeur. Ja, maar ik, om even duidelijk maar iedereen Ionic, dat een man was die door de vrouw werd doodgeschoten. Laat Hans kwam. even lekker zijn verhaal vertellen. <laughs> nee, nee, nee, neem het even over. Goed. Nee. nee, ik weet niet wat ik wil zeggen. Haar man heeft haar uh, door het oog geschoten. En plus haar uh, metresse. Ze had nog een matressen. Ja, en dat was waarschijnlijk de jaloezie die bij hem uh, naar boven kwam. En hij heeft die matressen ook neergeschoten, doodgeschoten. En uh, heeft zichzelf van het leven beroofd. Ja, dat, dat is natuurlijk een, een enorme klap voor uh, Spa, Francois Maar goed, het gaat wel door hoor, die race. Dus, het uh. uh, zal een minuutje okay. stil te worden bij start, neem ik aan. Een zwarte band. Ja, dat ja wat, wat doe je ja, dan? Er zal ja. iets, uh, iets gaan gebeuren. Dat, uh, misschien blijven de, de lampen wat langer op rood. Dat zou kunnen. <lacht> uh. Tries. We, ja, we <lacht> hebben uit uh, Engeland uh, uh, toch wat kritiek gekregen op uh, Hamilton de afgelopen week. Jeremy Clarkson van uh, uh, uh, ons uh, mooie programma uh, uh, hoe heet het? Top Gear, die heeft helemaal uh, uh, toch even de, de, de les gelezen. Want hij zegt van, uh, uh, ik zou eerst maar eens uh, belasting beta gaan betalen in Engeland. Want hij, heeft, hij, hij schijnt al zijn geld op uh, de, de, de, die eilanden te bestaan waar, waar weinig belasting is en zo. Dus hij heeft hem daarop gepakt en, uh, en Jackie Stewart... Een meervoudig wereldkampioen, die heeft uh, in, uh, over, het nog even gehad over die klap in Silverstone met Hamilton en Verstappen. Hij zegt, als het in mijn tijd was gebeurd dan had Verstappen dit uh, niet overleefd. En die straf die Hamilton kreeg, he, uh, die was belachelijk laag, tien seconden. Dus daarmee heeft hij eigenlijk aangegeven dat het toch wel de schuld van uh, Hamilton was. Ja, dat vonden de stewards natuurlijk ook, maar tien seconden was natuurlijk daar uh, geen straf. Nou ja, we, we gaan het zien in... Uh, het, komt, het komt er weer aan in... in... Nou, Hans? Ofzo. Ja? Die Clarkson was natuurlijk nooit een fan van, uh, van Hamilton gek genoeg, volgens mij. Nee, nee, goed. En, uh, weet je had het argument dat je gebruikt, snap ik wel. Maar denk je dat Max Verstappen wel belasting betaalt in Nederland? Nou, ik denk... Er is geen enkele Formule 1 -en coureur die belasting betaalt in het land waar die woont nou, hij woont, hoor? Nee, hij woont in Monaco. Maar goed, uh, ja, nee, hij, die betaalt ook geen belasting. Nee, in. geen enkele Formule 1 -en coureur. Maar uh, Jeremy Clarkson, die, die wilde iets vinden om uh, die... Uh... Helemaal dan even op uh, Snap ik. in een klaar daglicht te stellen. Uh, nou ja, Max uh, die viert op dit moment op vakantie. Of hij is net terug uit de saint Bartholomew. Dat is bij Sint Maarten. Daar is een de buurt, klein eilandje. Daar was hij met zijn vriendin. En uh, daar heeft uh, hij. Zijn vliegtuig was er ook al eerder gespot op de Cariben. Uh, die uh, uh, is zijn eigen vliegtuig natuurlijk, dus uh, maar hij is inmiddels weer terug en uh, zal zich gaan voorbereiden op uh, Spa-Francorchamps. Uh, wat hebben we nog meer gehad? Uh, we hebben een nieuwe wereldkampioen hele in nou, de Autosport, Nick de Vries. Nick de Vries. Nou, nou, nou, wat een helft. Nou. In de fluisterauto's, de v ja. uh, Er waren voor de race nog uh, 18 kanshebbers. Er waren twee races trouwens in Berlijn. Uh, er waren 18 kanshebbers en hij heeft er uh, dus allemaal alle, zeven, alle 18... Uh, Eruit uh, niet te weten te krijgen, tenminste, die geen kansen uh, willen geven. Hij is 22e geworden op zaterdag en 8e op zondag en toch wereldkampioen geworden. Het is ongelooflijk. Maar goed, ja, hij is uh, de eerste officiële wereldkampioen, Formule 1, hè, sinds de VIA de, de wereldkampioenschap noemt. Um, voor Mercedes rijdt hij en, um, ja, het, het gaat niet goed, de toekomst van de Formule 1 ziet er niet zo heel goed uit. Want uh, na Audi en BMW heeft ook Mercedes gezegd dat ze er uit gaan stappen. Een soort A1-competitie. Uh, daar ging ook vaak, ja, toch? Na drie je, jaar. Ja, wel met, met die Formule E, hè. Want ja, uh, er komen nieuwe reglementen weer aan. En daar was Mercedes het ook weer niet mee eens. Dus uh, uh, de toekomst van die formule 1 ziet er ook niet heel geweldig uit. Het is ook niet spectaculair, toch Hans? Of, uh, nou ja, nee, nee, het is een loterij, heb ik me laten vertellen. Dus, uh, want dat zeiden dus ze ook, uh, die, uh, die jongens, uh, Nick de Vries en Robin Vrijns. Want die hadden op dat moment, ja. voor dat laatste race, uh, de, de, de leiding in het kampioenschap. Uh, Vries 1 en Vrijns 2. En op een gegeven moment uh, werd daar in een interview gezegd... dat ze uh, toch iets hebben van het is een loterij. Ik, ik weet niet hoe jij dat uh, ziet, Hans. Nou ja, het is, het is geen echte race, vind ik. Ik dat ja, er is geen geluid bij. Maar dat is volgens mij toch, maar als ik heel eerlijk ben. Het enige waarvan, waarom ik denk dat het niet op Racer lijkt, is omdat er geen broem-broem hoort. Het voelt ja. een beetje als die kinderkartbaan op het badhuisplein Ja, het ja, ja. En het rijdt natuurlijk veel minder hard. hè? Ja, nee, maar vroeger ja. deden we een kleppertje op ons fiets. Ze kunnen we toch gewoon nepgeluidjes in dat ding stoppen? Ja, ja. voor petrolherds uh, kunnen we dat Ja, ja nee, precies. Ik moet er een zijn, ik denk dat dan ook mensen wel, wel uh, van, van die sport een beetje afhaalt? want ja, het, geen geluid is natuurlijk helemaal niks, in, in de autosport lijkt mij tenminste hoor, maar goed... Uh, een beetje nou, zwemmen zonder water. Ja, ja, eigenlijk wel, maar geen ja, Zumba. Onder, water hockey. Maar uh, we gaan zien wat, uh, wat uh, onze vriend Nick de Vries gaat doen, want uh, of hij uh, rijdt nog één jaar voor Mercedes in de Formule E, hè? want Mercedes wil volgend jaar nog wel rijden en daarna stoppen. Um, ja, of uh, toch Formule 1 maar ja, op de officiële de site van de, van de Formule 1 uh, werd er even gerefereerd aan wie, uh, wie Williams volgend jaar gaat pakken hè, voor, als coureur um, als um, um, hoe hij, weggaat naar, naar uh, uh, Mercedes nou, daar, daar, werden, even, ja, inderdaad, daar werden twee, vier, zes, zeven namen genoemd, maar niet die van, uh, van Nick de Vries want die werd er genoemd, hè, dat Russel zou kunnen blijven. Ja, Bottas zou kunnen komen, dat is een soort ruil. Uh, Fiat werd genoemd, hè, die zit zonder, uh, op, op dit moment zonder team. Uh, Hulkenberg, uh, hetzelfde, hè, die is vorig jaar nog wel ingevallen... ...maar eigenlijk uh, uh, werkloos op dit moment. als Albon uh, werd genoemd. Nou, die, die rijdt nu in een of andere duistere klasse ergens. Uh, Latifi uh, zou ook een mogelijkheid zijn. Huh. En er werd nog een, een Chinees genoemd, Zoo. Die hebben we eerder gehoord, uh, ja. die rijdt in Formule 2. Ja. Dat is marketingtechnisch natuurlijk wel interessant, die Zoo. Dus uh, de, ja, we moeten, we moeten al wachten wat daar, uh, wat daar gaat gebeuren. Maar je, staat, je neemt dan toch geen oudje? Ik bedoel, Rustel heeft inmiddels al wat ervaring. Ik zou daar echt een jong talent uh, naast de nou, ja, ze willen. Nou, ze willen eigenlijk iemand met ervaring. Uh, oh, oké. Okay. Ja, dat hebben ze wel gezegd. Maar uh, ja, en dan is Nick de Vries natuurlijk uh, staat een beetje achteraan in de rij. Ja, dan moet je Bottas nemen. Ja, nou ja, dus Bottas zou een goede zijn voor ze, denk ik, hoor. Maar ja, die werd ook alweer genoemd als uh, mogelijk kandidaat voor het tweede stoeltje bij Red Bull. Dus ja, er wordt een hoop gehoord hoor in de, in, de, in de Formule 1. Het is altijd zo geweest, zal altijd zo blijven. Um, Oké, okay, um, uh, even nog over Nico Rosberg. Hij had gezegd dat hij uh, bij zijn vertrek bij Mercedes, hè, 2016 werd hij wereldkampioen en uh, vertrok daarna uh, plotseling. Maar, uh, kreeg hij nog een aanbod van 100 miljoen euro. Hij kon uh, bl gewoon blijven. Oeps. Hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het niet gedaan. Dus, ja, geld speelde van helemaal geen rol. Daar had hij Messi naar moeten kijken. Ja, precies. Nou ja, dat bedoel ik, ja. Maar ja, goed, hij doet natuurlijk goed als analist en koopcommentator. <laughs> co en... Uh, maar Hans, op het moment dat je 100 miljoen weigert, dan denk ik dat je al net genoeg op de bank hebt staan nou om ja, de rest van je denk, leven door te komen. Nou ja, ja, dat, dat doet, denk ik ook wel. Dat denk ik ook inderdaad. Uh, hij zit in die formule E, uh, uh, extreme sports, hè? Dat, komt voor, dat komt er binnenkort ook aan. Uh, daar heeft hij een eigen team en uh, nou ja, hij komt zo'n zo tijd wel door hoor, denk ik. Oké, dat was een beetje de oude sport. Nog één ding uit de voetballerij. Dat zegt jullie allemaal niets, maar die voetballerij. Maar er is ons toch iemand ontvallen: Gertje Muller. Nou ja, daar heb ik het natuurlijk natuurlijk ook. Boepper, Gert Muller. Ik ben je. Dat kun je nooit vervinden in 1974. De beslissende maker van de. Je hebt geen. Je hebt je tegen bomen. Ja, en mij, want ik weet het ook. Want ik ben kwaad weggelopen toen Gert Muller 2-1 maakte en. Krommel goal. Ik werkte toen op het tron en uh, ik keek het tussen allemaal op het was een, een zwarte dag. Was Geert Muller een Duitser? Ja, Gert, dat was een Duitser. Ik ja. ben geen jager. Hij maakte de winnende in de WK-finale, Gerrit. Ja, dat... Ach, wat een helft ook leuk, ook leuk voor zijn moeder. Man die niet heel goed kon voetballen, maar hij kon wel heel goed doelpunten te maken. Toen naar de verenigde Staten. Dan gaat het toch om mijn voetbal, heb ik gehoord. Net dat jij Gert met een D omdat die verleden tijd is. Is toen naar de verenigde Staten gegaan. Ja, onvoorgekend gescheiden komt kwam terug in Duitsland uh, jaren tien geleden. Karma. En is dat karma, toen, mooie karma. Is is hij opgevangen door Bayern München, hè? want daar heeft hij zijn langste tijd gevoetbald en veel doelpunten gemaakt. En hij kreeg de laatste jaren Alzheimer en dat was uh, best steeds nou, erg. Ja. Hij is op 75-jarige leeftijd uh, overleden. Oké, okay, nou goed, uh, dat was het een beetje jongens eigenlijk. Goed. Nou, dat is mooi toch? te horen. Niks over ja. Onderwaterhockey. <laughs> Ja, onderwijs... Speer vangen. <laughs> nou, het volgende <laughs> ja, gezellig, man. <laughs> Kogelkoppen, ja, dat doen we bij de ja. watertoren wel. Als de uh, brokstukken naar beneden komen. Goed. <laughs> ja, jongen, Blijf gezond, Hans. Ja. Rustig aan, Hans. ik je okay, dan A little a van het ik. We hebben het even over die oude merken. Uh, die oude merken die er uh, die net uh, genoemd zijn. Over Maltine. Dat uh, bestaat nog. Dat bestaat nog, uh, Tino. Want dat heb je uitgezocht. Ja, en maar ook, je had nog Nesquik. Dat kwam daarna. Ja, ja. Benko maar, had je ook nog. Ja, dat zegt me niks. Ja, maar dat is het wel. Dat ja. zat altijd in die ja. hele grote plastic. Nesquik, Nesquik. Uh, Nesquik. is een naam voor een voetbalclub. Nesquik? Ja, Nesv ja. <laughs> Hè, 24 ja Nesquik 24. <laughs> tegen, tegen Shoba Showa Het mag ook K heten. Ja, tegen de koolse boys. Choba. Ja, Chocoladeboter. daarmee heet ook Choba. Ja, ja. Chocolade, niet heel ingewikkeld. Choba. Nee, nee. En dat was inderdaad... Dat kon je op je brood. Dat was een zilverkleurig pakje met een blauw logo Choba. Zo of, lekker klopt. was dat. Ja, Showba. Ja, show maar, maar het is ook alleen maar en suiker En het nog natuurlijk. steeds, zeggen ja. ze. Ja. Goed jongens, even terug naar de dingen van de dag. Ja, want jij uh, was op pad geweest. Ik ben op pad geweest en ik ja, heb een... Uh, uh, ik ben er bij het museum geweest, het HDMZ Museum. Klopt. En uh, daar is een uh, hele mooie expositie. Uh, expositie. Ah. Van, uh, van, uh, van, uh, ja, van uh, de Race uh, Experience noemen ze dat. Gijs van Lennep. En Gijs van Lennep, uh, uh, Rob Slotenmaker en Jan Lammers. Yep. En die hebben daar alles, niet alles, maar wel, er staat een auto... en er staat een Formule 2-auto. Het is best heel leuk, hoor. Ja. Het heel leuk. Ja. Dat was jij geweest. Ben ik geweest. Nou, dan gaan we daar eens even naar luisteren. Goed plan. De kant toch wel, z'n We staan hier bij Race Experience, bij het hdmz museum En nou, als je binnenkomt, zie je het al, heel veel spullen. En hiernaast mij staat... Rob Peters. En Rob Peters is natuurlijk, kennen we van uh, het Wapen van Zandvoort. Maar jij bent ook uh, van, uh, van dit uh, museum, hè? Dat klopt. Hoe is dit tot stand gekomen? Het idee is gekomen uh, vanwege de Grand Prix. Ja? Het eerste weekend van september. En we wilden daar graag op inspringen. Dan hebben we bedacht een race-experience. Nou, vijf weken voorafgaand en tot twee weken na de Grand Prix. En het hele gebouw straalt uh, autosport uit. Helemaal goed. Ziet er goed uit. Ik zie hier een uh, Formule V, is dat? Ja. Ja, dat weet ik nog, ja. Uit mijn, uit mijn vroege jeugd. Ja, leuk hoor. Erg leuk. Nou, we gaan de, het museum in en kijken eens ze even zeg. Oh, dat ze ziet er wel te gek uit. Maar dit is de grote zaal. En uh, in deze zaal laten we de helden van Zandvoort zien. En we hebben gekozen voor uh, Gijs van Lennep. Uh, Rob Slotenmaker. En, uh, en Jan Lammers. Jantje Lammers. Ja, nou dat is geen Jantje meer. Hè? Nee, nee. nee. He heeft hij het ook geopend hier? Uh, Jan heeft het geopend. Sterker nog, Jan heeft ook meegedacht mm -hmm. aan de invulling. Uh, wat we dan allemaal in zo'n experience moesten doen. Jan heeft ook meegewerkt aan de film. Oké. Okay. Uh, de film die draait in onze 360-graden Panorama Filmzaal. Nou, we gaan een klein stukje lopen. Ja. Deze kant op. Nou, wat je wil. Ik volg je. Ja. Nou, uh, ł, mooie, mooie spullen, uh, pitborden, uh, stopwatches. En uh, deze hoek is uh, vrij solennep. En hier is Rob Slotemaker. Hier is Rob maken. Met alle bekers die er staan, die hij gewonnen heeft. Ja. En uh, dingen oh. van de slipschool. Zijn helm. Van fotolieter Drommel nog. Die heeft hem nog uh, gesponsord. Zeg, wat grappig. Okay. Ja. Het ziet er goed uit. En een... Dus nog een, een, waanz... een waanzinnige. Uh, Mans, uh, uh, wat is het voor een auto? Een nou, Radical. Radical. Mooi hoor. Oh, ja. Een toesieter. Veel helmen van uh, bekende mensen. Ja. Lammers een uh, jumbo uh, pak. Uh, pak. Zijn overal. Hier kun je nog een filmpje bekijken over de opsloten maken. Oh ja. De, of... ja, ja, ja. Nou, het is wel uh, indrukwekkend hoor. En uh, hier, hier staan de miniaturen. En uh, schilderijen, onder andere van Marcel Bastians. Prachtig. Ja, prachtig is het. Ja. Rechte wegen zijn voor snelle auto's, bochten zijn voor snelle rijders. Ja, we Wat een wijsheid. Dat is een helm van Jackie Stewart. Nee. Kijk. Jackie Stewart. Ja hoor, hij heeft hem nog getekend ook. En hij heeft hem getekend en hij komt ook terug in de film. Oh ja, Ja, ik heb alles. Ja. Een hele oude helm van, nou, ik weet niet of hij van Vanjo is geweest, maar... Hij lijkt er wel op. En mooie schilderijen. Die schilderijen zijn wel te gek. Hier zien we de, de simulators. En dan kan je hierin op een simulator mee uh, rijden. Er is ook een 360 graden panoramafilm te zien. Nou, ik ga even naar binnen. Nou, dit zien nu... Uh, de eerste... De, de ploeg is weer weg. En uh, dit is echt een 360 graden film, zeg. Wat waanzinnig. Je moet echt een keer komen kijken. Nou, hier staan we in de kantine. Ja. En uh, Irene de jagers staat er ook bij. En die kennen we natuurlijk van ZFM. Hoe is de reactie hier? Uh, eigenlijk alleen maar positief. Ja? Uh, mensen zijn verrast, uh, ook een beetje verbaasd soms, omdat ze het van buiten niet zien aankomen wat ze zeg maar van binnen te zien krijgen. Verrast door de expositie, verrast door het, de mogelijkheid van de. Uh, hoe heet het? De race simulator. Mm -hmm. Dat vinden ze ook prachtig. Ja. En dan hebben we natuurlijk onze beroemde appelgebak. En die smaakt namelijk heel bijzonder. En Kijk, daar, maar... Daarom zou je alleen al moeten komen hier. Hier naartoe voor het appelgebak. Ja. Nou, ik vind het, uh, ik vind het echt de moeite waard wat hier gebeurt. Hdmz Museum in Zandvoort. De helden van Zandvoort heet, uh, heet het. En uh, ja, het is zeker de moeite waard. Dus ik zou zeggen, komt allen. Komt allen en uh, geniet ervan. Nou, terug naar de studio jongens. Uh, jij zit uh, al in de aanslag. Mooie uh, muziek. Wanneer, ben jij, wanneer heb jij voor het laatst een uh, burgertje gescoord? Uh? Een burgertje? Uh, nou, dat is nog een hele lange tijd uh, geleden. Een hè? hamburgertje. Hamburgertje. Uh, maar je bent niet van de gepreste kartonburgers, toch? Je eet ook uh, dat, uh, Nou, ik, uh, ik heb een bekend dat ik dat soms nog wel eens doe. Iets van uh, oh, uh, de Toscaanse op. Je, je kan het beste uh, in het weekend kan je een burger halen bij de halte. Is dat zo? Ja. ja nou, ah, iets, uh, maar daar wil Frank niet naartoe geloven, Nee, ik... Er kwam mij een uh, verhaal voor van een, uh, een Russische dame... Ach. van een, de orthodoxe kerkgemeenschap uit, die, Rusland? Uh, uit Rusland, in Moskou zelf. Nee. En uh, die wilde graag uh, de vaste periode beleven... zoals een goed uh, orthodoxe christen dat, ja, ja. dat beleeft. Dus uh, die uh, Xenia Otsinikova die, uh, die dacht... nou, weet je, ik, uh, ik hou me daar gewoon aan klaar. Maar wat gebeurde er nou? Op een gegeven moment uh, kwam ze toch uh, ergens... Uh, Tijdens een, een, een, een, een bezoek aan de stad een grote gele M tegen. En wie kent hem niet, de grote gele M? Nou ja, en dan is het, uh, weet je, dat uh, geest is vlees is zwak of andersom. In ieder geval over vlees gesproken. Dus ze dachten, uh, nou ja, ik, ik, ik kan het eigenlijk, het ziet er zo goed uit, zo'n cheeseburger. Dus uh, als, uh, weet je, Adem en Eva met, met het gedoe met die appel en zo, ging zij, viel zij ten prooi, aan de consumptie van een... Cheeseburger. En uh, mm -hmm. <coughs> nou ja, dus die, die dikke vette M die gooide dus uh, eigenlijk zeg maar wat roet in haar veganistische prakkie. <laughs> ze zag de reclameposter van de burger en ze ging tijdens haar zes weken durende periode toch even de mist in. Maar nu dacht ze, ja weet je, dat is allemaal wel leuk. Maar nu gaat ze dus uh, volgens de consumentenbeschermingswet. Die is hier uh, duidelijk overtreden van ze en... Uh, McDonald's die heeft met deze grote M en met Dito Burger... haar religieuze gevoelens danig gekwetst. Dus ze dacht, uh, ik laat dat er niet bij zitten. Maar ze heeft een rechtszaak aangespannen. Mm. En haar eis, luister, duizend roebel. Dus duizend roebel, duizend roebel. Ongeveer 11,52 euro. 52. Nou, Jaap laat zich wel raden wat er voor dat geld gaat worden aangeschaft. Ja, nog een burgerje. Ja, precies. <laughs> ja, waarom Ja. Het ja, is dus nou zo. Het blijft allemaal mensenwerk. Ja, het, ja, het blijft mensenwerk. Ja, dat je verwacht je in Amerika. Dat mensen ja. ook een tobacco company aanspannen. Om te zeggen, ja, ik heb ook al mijn hele leven lang gegeten En ik heb nu kanker. Ja. En dat is jouw schuld. Ja. Maar ja. dat komt er op een pakje, of niet? Ja, dat is echt bizar. Ja, maar ja, nou ja, als je weet wat er nu al op het pakje staat. Ja, daar ja. ben je ook niet voor. van. Maar, je... maar weerhoudt het de mensen denken ik... Nee, natuurlijk echt, niet. Nee, precies. Net, en ze staan nu uh, ze is achter een kast. Dus je mag niet meer sigaretten uh, uh, uh, ziek, maar zien. Ja. En dan uh, komen die Duitsers. We hebben die sigaretten, ja. Ook oh, bij zei, jou ja, natuurlijk, ja, de warrior. strijder. Ja. En dan zeg ik, uh, ja, we hebben sigaretten. Wil ik je, ze die? LNM? Bro. Bro. Oh, is die totaal een pakket? Ja. En dan ja. Euh, pak je een pakje L&M Blauw van 7 euro. Dat is dan de goedkoopste. Nee, groot. Groot, nog groot. Nog groot. Dat zijn, dat zijn een soort schoenendozen, zijn dat? Zo, met roodjes. Er zitten er, zit er, zit 50 sigaretten. Ja, 50 sigaretten ja. in een pakje. Ja, ja, ja nou, dat kost ja. 17,80. Stop dus stop je niet in je borstzakje, nee. Frank. Nee, maar 17,80. Ik heb begrepen dat een pakje cheque inmiddels iets van. 15, 14, ja, 14. 14 Zo, ja, ja, Dan moet je wel een rol ook, hè? Ja, moet ja, je ook wel te leuk Als je op ja. een vierde euro geeft aan een pakje check... dan mag er iemand bijkomen om te draaien voor je van de rijd. Dat, dat zou je eigenlijk verwachten, <laughs> ja. Hey, krijg je, ja je die staan buiten. Je krijgt ook die, die uh, bussen. Oh ja, die ook van nog. Die nog van die, van die maar dat is voor die mensen die thuis zelf sigaretten maken, ja. toch? Ja, ja. met die machientjes, ja. Ja, en die hebben allemaal een hond, hebben ze. Ja, Zo en die liggen hele li grote En die liggen er dicht door. Die hebben een grote hond en we hebben een televisie van anderhalf meter door. ja.